Zes uur Marjan Koekoek met het NOS Journaal.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 In Turkije is ruim 100 uur na de aardbeving nog een jongen van 13 levend onder het puin vandaan gehaald. Het was in de stad Ertsis, waar gisteren ook nog een student van 19 werd gered. De jongen van 13 was bij bewustzijn, maar het is onduidelijk hoe het met hem gaat. Door de aardbeving van afgelopen zondag in Oost-Turkije kwamen zeker 550 mensen om. In de Tunesische stad Sidi Bouzid is de politie slaags geraakt met honderden betogers. Die hadden het kantoor van de burgemeester in brand gestoken uit onvrede over de definitieve verkiezingsuitslag. Ze zijn het niet eens met de uitsluiting van hun partij Aridja. De verkiezingen zijn gewonnen door de conservatief-islamitische partij in Nada. In Sidi Bouzid begon vorig jaar de Arabische lente toen een groenteman zichzelf in brand stak. Het aantal kinderen van arme ouders dat aan sport doet is tussen 2008 en 2010 amper toegenomen. Hun aantal groeide met 6 procent, terwijl de overheid had gehoopt op een groei van 50 procent. Zo blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Gemeenten hadden 80 miljoen euro extra gekregen om deze groep aan het sporten te krijgen. Arme kinderen sporten vaak niet omdat hun ouders ook niet actief zijn.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 Het NOS Radio 1 Journaal. Het Lara Rensen. Goedemorgen op deze vrijdag 28 oktober. Het werd nachtwerk in de Tweede Kamer. Het debat over de jonge Angolese asielzoeker Mauro. Het werd ook een bizar debat met ingewikkelde constructies en hoog politiek schaakwerk. Duidelijk is dat het CDA opnieuw diep verdeeld is. De oppositie wist dus pleitsam binnen het CDA en het kabinet nog te voeden. Dinsdag wordt er pas afgestemd. En dus zijn nu alle ogen gericht op het CDA partijcongres van aanstaande zaterdag. Krijgen we dan weer de emotionele toespraken en de stembriefjes. U hoort het allemaal. Vanochtend in het Radio 1-journaal. Aandacht verder ook voor het koopmanschap van Sarkozy, Merkel, Papandreou, Berlusconi. Ze moeten allemaal terug in eigen land de politiek overtuigen van de waarde van het Eurocrisisakkoord. U hoort de pogingen vanochtend daartoe. En of ze erin slagen, Ik kan u nu overklappen dat het niet bij iedereen even voorspoedig verloopt. We hebben het nog over de nationale politie in eigen land. Die zou er per 1 januari komen. Ik kan zeggen, dat gaat niet lukken waarschijnlijk. We schakelen met correspondent Michel Maas. Inwoners van Bangkok hebben namelijk te horen gekregen... dat ze de stad zo snel mogelijk moeten verlaten. Het water komt er van alle kanten aan. Sociale fobieën, pleinvrees en angst voor spreken openbaar... daar kan je thuis van achter je pc van afkomen schijnt. Wordt hoort u ook meer over. En over het bekervoetbal bijvoorbeeld. Feyenoord ligt eruit na verlies tegen Go Ahead. Dat en meer in het Radio 1-journaal tot half tien. Kunt u dus ook volgen via internet. Ga dan even naar nos.nl. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u direct op... Twitter onze naam daar, NOS Radio 1. Er is nog steeds geen duidelijkheid voor asielzoeker Mauro Manuel. Na een vergadering tot diep in de nacht... kon de Tweede Kamer het niet eens worden over zijn toekomst. Vooralsnog blijft minister Leers bij zijn standpunt... hij wil geen uitzondering maken voor deze Angolese jongen. We hebben op jaarbasis 15.000 asielzoekers... die allemaal hopen dat ze hier mogen blijven. Moet ik die allemaal individueel gaan beoordelen of het mag? En als ik dan nee zeg, is dat allemaal politiek geklungel? We hebben regels, ik toets daar aan, ben daar consequent en consistent. Als men een ander beleid wil, moet men dat zeggen... maar dan moet er een meerderheid voorkomen. komen. Ja, die meerderheid in de Tweede Kamer is er dus nog niet. De oppositie had verschillende moties ingediend om Mauro te laten blijven. Die zijn allemaal uitgesteld tot dinsdag... Het debat verliep moeizaam en werd twee keer onderbroken door schorsingen... omdat het CDA intern wilde overleggen. Uh, ik heb het verzoek gekregen van een aantal fracties... om een uh, ruime schorsing toe te passen. Omdat er fractieberaad kan zijn. Ja, voorzitter, dat is, dat is inderdaad de vraag. U hoorde het al, het lijkt wel uh, uh, zo'n zo tv-show dat de achterban ook meepraat. Welke, we... welke fracties, voorzitter? Want onze fractie heeft daar geen behoefte aan. Dus ja. uh, laat, laat de fracties maar komen die behoefte hebben aan schorsing. Nou, dat was Stef Blok van de VVD, die de schorsingen niet zo zag zitten. Hij wilde waarschijnlijk slapen. Uiteindelijk werd één motie wel behandeld. Namelijk de oplossing dat Mauro nog een studievisum kan aanvragen. Als hij dat krijgt, dan kan hij zijn mbo-opleiding in Nederland afmaken. Dat constateer ik dat er nog één motie uh, in stemming moet worden gebracht. Dat is motie 1462. En daar willen we natuurlijk graag over stemmen vanavond. Dat ging vrij snel. De motie werd massaal weggestemd. De overige moties worden pas dinsdag behandeld en aangehouden. En daardoor is er nog steeds geen duidelijkheid voor die 18-jarige Mauro. Nou, ik, uh, ik vond het sowieso wel een vermoeiende dag vandaag. Mm. En uh, heel bijzonder dat er uh, eindelijk zo lang over mij gepraat wordt. Dat is wel een gek idee. En uh, ja, ik kan nou uh, gewoon afwachten wat er gaat gebeuren. Ondanks dat het een zware avond was, blijft Mauro optimistisch. Wel meer hoop gekregen dan wel. Ja, gewoon dat ik niet alleen sta en uh, dat ook hun uh, mensen die over land uh, regeren, gewoon voor mij opkomen. en Dat, dat geeft me wel fijn gevoel. De oppositie is fel tegen de gang van zaken tot nu toe. Die vindt dat er verwachtingen zijn gewekt voor de jongen... en dat hij te lang aan het lijntje is gehouden. Ineke van Gent van GroenLinks. Het is wel zo dat minister Leers zelf ook over Mauro is begonnen op televisie. Ja, en dan kan je er natuurlijk op wachten dat dat een politiek en een maatschappelijk debat wordt. Want het heeft heel veel losgemaakt. Aanvankelijk trouwens leek het erop dat het CDA unaniem voor het besluit was om Mauro terug te sturen. Maar gisteravond bleken CDA-kamerleden Ferrier en Coppian Mauro toch een verblijfsvergunning te willen geven. Er volgde, zoals gezegd, crisisoverleg tussen de twee dissidenten CDA'ers en de partijtop. Wat daarvan de uitkomst was, is niet duidelijk. Maar Koppejan zei achteraf niet van mening veranderd te zijn. Mijn standpunt is altijd heel helder geweest. Dat ik vind dat Mauro niet uitgezet mag worden. Dit weekend komt het CDA met een definitief standpunt tijdens het Partijcongres. Buitenlands nieuws. Dan. Frankrijk moet volgend jaar 6 tot 8 miljard euro extra bezuinigen. Dat heeft president Sarkozy gisteravond gezegd in een interview. Hij ging ook in op de hulp van de eurolanden aan Griekenland. Sarkozy heeft er alle vertrouwen in dat het land de schuldencrisis te boven komt. Maar zegt hij stellig, als we niet hadden ingegrepen, dan zou Griekenland failliet zijn gegaan. Dat representait de mogelijkheid van failliet van een staat, Grèce... met près 10 miljoen habitants. Ook zei Sarkozy dat het fout was om Griekenland destijds te laten toetreden tot de eurozone. Omdat het land daar in 2001 nog helemaal niet klaar voor was. De Griekse kroonprins Pavlos vindt ook dat de euro nog weinig goeds gebracht heeft. Being in euro is niet heel goed voor ons. Het is heel erg om te leven. De kosten van levens in Griekenland zijn gestegen en de minimumloon is rond 600 euro. Dat zal nu dalen naar 300 euro. Dus het is heel duur om te leven. Hoe kun je overleven onder die condities? Door de invoering van de euro is het leven van de Grieken veel duurder geworden, stelt Pavlos. Nu de maatregelen van de Europese Unie een dag hebben kunnen bezinken, komen er steeds meer reacties op de plannen. Professor Monetaire Economie Lex Hoogtuin bijvoorbeeld, die vindt het een stap in de goede richting. Ik vind het een echt breed akkoord over de juiste onderwerpen... maar het is te vroeg, zou ik zeggen, voor het zijn brandmeester. Het komt nu heel erg aan op invulling van een heleboel dingen nog... en dan uitwerking en het echt gaan toepassen en uitvoeren. En ook de Amerikaanse president Obama heeft positief gereageerd... op de Europese plannen voor het noodfonds. En uh, uh, over de laatste week. Uh, and the key now is gewoon dat het... In an way. Obama benadrukte dat een goede economie in Europa ook gunstig is... voor die van de Verenigde Staten. In Tunesië is de definitieve verkiezingsuitslag bekendgemaakt. De conservatief-islamitische partij NADA is definitief als winnaar uitgeroepen. Rashid Kanouchi, leider van die partij, noemde het een dag van de overwinning. Ik een dag van de overwinning. Het is een dag van de overwinning, een dag van trots. Dit is ook een dag van vernedering. Dit is een dag dat de Tunesiërs met één stem gesproken hebben... om de revolutie te kunnen verwezenlijken. De partij krijgt 90 van de 217 zetels, dat is 41 procent. De overwinning werd bij het partijgebouw uitbundig gevierd. Niet overal in het land werd de partij verwelkomd. Hier en daar kwam het tot ongeregeldheden. Vooral in de stad Sidi Bouzid liep het uit de hand. De politie dreef daar honderden betogers uiteen... die het niet eens waren met de verkiezingsuitslag. Het aantal kinderen van arme ouders dat meedoet aan sport... of andere activiteiten, is in twee jaar tijd nauwelijks gegroeid...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 Uit andere, eerder onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau blijkt dat kinderen die uh, tijdens de jeugd uh, niet meedoen aan sport en spel en dat soort zaken, op een volwassene leeftijd een grotere kans hebben om uh, sociaal uitgesloten te zijn en om arm te zijn. Dus uh, naar dat kader is het echt wel zeker belangrijk om te investeren in de kinderen. Verder valt op dat ouders die niet in de bijstand zitten vaak buiten de boot vallen, omdat gemeenten hen niet weten op te sporen. Er komt een meetsysteem voor aardbevingen in Noord-Groningen. Dat heeft de provincie toegezegd aan bewoners die last hebben van scheuren in hun woning... door de bevingen die veroorzaakt zijn door gaswinning. De Groningenbodembeweging pleit al langer voor zo'n meting. We hebben afgelopen tien jaar gezien dat, die, uh, dat het aantal bevingen toeneemt. Ja. Uh, dat het zal, uh, zo zal blijven dat de toename toe, uh, verder zal gaan. Dat is ook in de lijn van de verwachtingen. Uh, wij vinden dat het duidelijker moet zijn wat ook het gevolg kan zijn. Wat, wat zal de schade zijn voor de inwoners uh, in Noord-Groningen? Uh, gaat de kracht van de beving ook toenemen? Het netwerk is bedoeld om trillingen aan de oppervlakte te meten. Zo is dan beter te bepalen welke schade door aardbevingen wordt veroorzaakt. Kijk nog even naar de beurzen. In navolging van de Aziatische en Europese effectenmarkten reageerde ook die in Amerika gisteren positief op het akkoord dat de Europese regeringsleiders in de voorgaande nacht sloten over de aanpak van de schuldencrisis in Europa. Toonaangevende Dow Jones noteerde in de middaghandel in New York 2,7% hoger. De Nasdaq technologiebeurs steeg eveneens met 3,1%. De AIX sloot gisteren op een winst van 3,8%. De Japanse Nikkei, daar houdt u de stand nog van. Te goed, die heb ik even niet. Uh, dit was het nieuwsoverzicht. U kunt het nog terugluisteren via onze podcast op nos.nl. slash radio1. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. Het is 12 minuten over 6. Queenleden Brian May en Roger Taylor werken aan een nieuw Queen-album... met materiaal dat gebaseerd is op oude en nooit uitgebrachte demo's van Freddie Mercury. Dat zegt mij tegen de Britse krant The Daily Star. Het is niet duidelijk wanneer het nieuwe materiaal uitkomt. Slashed and <laughs> Boeing met Under Pressure. U had nog van mij te goed de stand van de Nikkei. Als u daarin geïnteresseerd bent, die staat 1% in de plus. Het is vijf minuten over zes. we door naar Mark Robin Visser. Mark Robin, goedemorgen. Uh, goedemorgen, Lara. Jij houdt je vanochtend met uh, ja, smerige zaken bezig, hè? Ja, weet je, ik dacht, ik ga eens even wat anders doen. Want uh, ik kan me maar beter niet met de zaak Mauro bemoeien. Anders sta ik niet voor mezelf in. Oh, dus ik, ik dacht, ik, uh, en ik zat gisteravond naar de televisie te kijken... naar het journaal op drie. En toen hoorde ik daar toch iets. Nou, misschien is het goed dat ik het gewoon ook even aan jullie laat horen. Hier komt-ie. Staatssecretaris Atsma van Milieu is bezorgd en wel over de bruine rat. Die is steeds vaker resistent tegen gif. En dat geeft problemen. Bijvoorbeeld in Amsterdam, waar de ratten op sommige plekken ongegeneerd over straat lopen. We krijgen steeds meer meldingen dat er uh, van mijn rat overlast. Met name in het centrum van de stad. Nou, ontzettend vervelend. Als je hier in de buurt woont, uh, lijkt me dat niet echt uh, prettig. Ja, ik vind dat echt bizar. Ik vind het heel vies. Ik ben zelf al echt panisch voor muizen en laat staan voor ratten. En uh, het is wel een plek waar ik mijn boodschappen doe. Dus ik vind het echt heel onprettig. En waardoor denkt u dat dat komt? Vermoedelijk resistent voor uh, rode Het bestrijdingsmiddel waar je dat mee aanpakt. Er, er gooit ook iemand altijd duiven voor. En dan... Uh, we hebben ze ook in de straat. Dus dat vind ik echt niet, niet heel uh, prettig. Ja, want als er één ding is waar ratten voor uit hun holletjes komen... dan is het eten. Uh, supermarkt, supermarkt uh, belde van god, we hebben het idee dat er hier wat muizen of ratten rondlopen. En achteraf bleken dat echt honderden de ratten te zijn. Uh, ja, heel heftig. En die fraten dus ook alles aan in de winkel. Het brood, de zakken rijst, het vogelvoer. bedenken. Je bent dus gewaarschuwd. Nou, we zijn gewaarschuwd. staatssecretaris Atsma wint zich hier dus kennelijk heel erg over op. Kennelijk is deze zaak voor het CDA wel schrijnend genoeg... In ieder geval voor mij ook. Ik ben afgereisd, Lara, naar Leersum. Want hier woont een echte rattenvanger. En ik hoop het vak van hem deze ochtend te leren. Misschien heb ik er nog wat aan in de toekomst. Kijk eens aan. Mark Robin, ik wens jou veel sterke en succes vanochtend. Wij gaan door naar de ziekenhuizen. In de toekomst komen er minder ziekenhuizen en minder eerste hulpposten. U hoorde dat gisteren. Daarvoor in de plaats moeten ziekenhuizen, huisartsen en andere zorgaanbieders beter gaan samenwerken. Dat Staat allemaal in een advies van de Raad voor de Volksgezondheid. Minister Edith Schippers benadrukt de noodzaak van het advies. Ja, het zal wel moeten. We krijgen veel meer chronische zieken in Nederland. Het gaat verdubbelen. En die chronische zieken hebben allerlei soorten zorg nodig. Van verzorging tot verpleging, van de huisarts tot de specialist. En wat wij nou graag willen, is dat die in de buurt samenwerken... zodat die chronische zieke de juiste zorg krijgt, eh, die ook nog goedkoper is. Nou, Dan moet de minister misschien even naar Hardenberg want, uh, en omgeving. Want daar werken de ziekenhuizen en huisartsen al lang samen. Bijvoorbeeld in het gezondheidscentrum in het Gehucht Westerhaar. Nou, dan gaan we even naar je enkel kijken. Als het pijn doet, moet je het zeggen. Dit is uh, huisarts uh, Marcel uh, Horstink. Hij onderzoekt uh, Ineke in zijn, uh, in zijn behandelkamer. En hij is bezig met uh, haar enkel. Wat is, wat is precies de klacht, uh, Ineke? Ik ga er iedere keer doorheen en uh, ik kan daardoor niet sporten. Dat is iets wat je al lang hebt? Ja, eigenlijk al mijn hele leven. Maar het wordt de laatste jaren erger en vandaar dat ik weer terug ben bij de huisarts. Momenteel is de orthopeed hier in huis... En ik wil het probleem aan hem voorleggen. Ik wil ook dan vragen of hij naar je enkel even wil kijken. Ja? Dan loop ik nu naar de orthoped. Ja, meneer Horstink, we zijn hier in Westerhaar, Vriezenveense wijk. Dat is een klein dorp. Daar is een huisartsenpost hier in een soort multifunctioneel uh, gebouw. En hier zijn regelmatig specialisten aanwezig. Wij hebben hier in dit gezondheidscentrum uh, vrijwel alle specialisten zitten... die in kleinere ziekenhuizen aanwezig zijn. Van de tien dagdelen van de week... is eigenlijk ieder dagdeel wel een specialist aanwezig. En is, is dat een specialist? Dat kan een hartchirurg zijn, dat kan een orthopeed zijn? Dat kan een hartspecialist, een cardioloog zijn... dat kan een internist zijn, een kinderarts, een huidarts... maar dat kan ook een psychiater zijn. U gaat contact opnemen nu met? Dokter van der Belt, dat is de orthopedisch chirurg. En die is hier in het gebouw vandaag, vanmiddag? Die is hier aanwezig... Dokter Van der belt. Uh, ik heb een jonge dame van 24 jaar... met enkel klachten op het spreekuur. Zou u misschien even willen kijken? Ik kom even meekijken. Hoe vaak gebeurt dat nou als u hier als specialist uh, bent? Uh, Eén of twee keer tijdens mijn spreekuur. Ja. Het, het kost u wel tijd. Het spreekuur, ja, maar ik, heb, ik draai hier spreekuur. Dus we zien hier heel veel patiënten. En dit is er even tussendoor. En dat, uh, dat kan maar Oké, okay, je hebt sowieso veel patiënten die ja, u hier laat het, komen. Ja, vooruit. Die u, u niet in het ziekenhuis ziet, maar die, ja hoor, die hier dan in het dorp. In. Ah, oké. Okay. Klopt, die kunnen lekker in hun eigen omgeving. Op de fiets kunnen ze uh, naar spreekuur komen. En uh, dat is heel patiënt- en klantvriendelijk. Oké, okay, u gaat even een Ineke kijken. Ja. Hallo, van de Bels. Ineke. Lasten met de enkel. Ja. Ik, ik zei er net een beetje tegen u, maar het kost u wel wat meer moeite. Want u moet regio in, u kunt niet lekker in uw eigen ziekenhuis blijven zitten... en de patiënten allemaal naar u toe laten komen. Dat klopt. Dat klopt. De continuïteit binnen het ziekenhuis ja, die wordt iets aangetast. Maar er wordt goed opgevangen. Met, uh, dat verdelen we goed. We zijn met vier orthopeden in Harderberg. Uh, wij kijken heel uh, sterk naar ons deelgebied. Ja, en daar hoort ook een patiënt bij... En daar kan ik dan ook eens overleggen met de huisarts. Dus het is ook een wisselwerking dat ik even bij die huisarts Je heeft doen. ook wel eens wat aan de informatie van een huisarts. We ik denken altijd een... dat een specialist ja, verheldering ik moet geven. Klopt. Ge Deze manier van werken in de regio, hè, daar hebben we het nu over. Uh, wat heeft dat nog meer voor gevolgen voor u als specialist? Heel plezier dat wij die huisarts ook beter leren kennen. En de huisarts leert ons uh, beter kennen. En daar nou, zit ook misschien ook wel een stukje onderwijs in. Het is niet bedreigend, denk ik. Kunt de huisarts weer iets bijbrengen? Ja, dat dat effect zeker is van uh, polioen in de buitengebieden. Nou, Ineke is ondertussen goed bekeken door de specialisten. Wat is de conclusie? Dat dit gewoon bij de huisarts kan blijven en uh, dat we het eventueel met een uh, brees gaan behandelen. En is Ineke dan tevreden met dit advies van zowel de huisarts als de specialist? Ja, helemaal. Tevreden, patiënt. Het verslag uh, hoorde u van Theo Verbrugge vanuit Hardenberg. Um, dat gehoord Westenaar, moet ik zeggen. Meer hierover trouwens, over die veranderingen die eraan zitten te komen... bij de ziekenhuizen, vindt u op onze website, nws.nl .no. Bent u bang om de straat op te gaan? Of uh, bijvoorbeeld om een volle zaal toe te spreken? Ga eens met een avatar praten en u bent zo van uw sociale fobie af. Onderzoekers van de TU Delft creëerden een virtuele wereld... waarin u met deze virtuele personen situaties kunt oefenen... die u wellicht eng vindt. Verslaggever Trudy van Rijswijk ging, uh, ging u voor... en ontmoette een virtuele enge man. Hallo, ben je hier bekend? Ik moet me nu voorstellen dat ik op een busstation sta... en er komt een hele enge man aan, kaal hoofd... en die spreekt me aan. Nou... Zou je mij misschien vanmiddag een rondlijn door het centrum kunnen geven? Ik zou niet weten waarom. Wat jammer. Je lijkt me een hele leuke gids. Heb je dan misschien vanavond zin om samen een hapje te eten in het restaurant? Ik kan me niks ergens voorstellen. Heel jammer. Dat wordt dus een avond in mijn eentje in het hotel. Dag! Dit is nu een, een tweedimensioneel scherm, maar het wordt veel realistischer als je dat in 3D ziet. En dat moet daar met die... Uh soort bril is het, dan wordt die man nog enger. Dan is hij nog enger, ja. En dan is het nog echter, ja. U bent meneer Emmelkamp, u behoudt zich ja. ermee bezig. En u kunt dit kunstje ook, want jullie hebben ook vliegangst geoefend... met succes. En u bent meneer Brinkman, u helpt hem altijd of andersom, dat weet ik niet precies. Uh, wat willen jullie hiermee? Uh, wat we hiermee willen doen is eigenlijk uh, de therapie die normaal gewoon in, in de werkelijkheid wordt gedaan... eigenlijk naar de behandelingkamer halen, zodat de therapeut het helemaal onder controle heeft... en eigenlijk mensen ja, die, die, die die behandeling kan doen in, in VR, wat normaal in de werkelijkheid moet gebeuren. Dan moeten ze echt in een vlietdag gaan zitten of ze moeten echt een presentatie geven voor een volle klas. Dat kunnen we nu nabootsen in een uh, computerwereld. En welke vrezen kunnen jullie allemaal naboten? Panieksongs met aardgevrije zijn mensen die uh, paniekaanvallen krijgen. en daardoor allerlei situaties vermijden. zoals uh, met openbaar vervoer reizen, op straat lopen. En we verwachten zelfs dat dit voor mensen met sociale angst. een extra belangrijk voordeel heeft, omdat ze niet in het echt allerlei moeilijke gesprekken over te houden... maar dat ze het eerst in, het, zeg maar, in een laboratoriumsituatie kunnen oefenen... en dat daardoor dan hun angst minder wordt. Het is zo, dan gaan we even naar de andere kant. Die antwoorden die die man geeft... Dat wordt hier gefabriekt. En dat kan dus ook gedaan worden door een therapeut. Ja, dus de therapeut heeft gewoon helemaal controle over die avatar. Het is eigenlijk een popperspeler, kan je zeggen. En elke als die avatar, dus die uh, figuur in de virtuele wereld, iets zegt... en dan luistert de therapeut gewoon mee wat de patiënt zegt... en die zegt, nou, dan neem ik deze reactie. Dus hij kan gewoon die hele figuur controleren uit de virtuele wereld met de computer. Wij kijken ook meteen naar hoe angstig mensen zijn. Dat kunnen we zien in de hartslag, dat kunnen we zien aan hun zweetreactie. Dat wordt continu gemonitord. Als het hart van de patiënt het bijna begeeft, dan kan die zeggen tandje lager. Ja. Dit is nieuw hè? dat je echt ook een reactie krijgt bij die vliegangst en hoogteangst en in de kroeg. Dat is allemaal, je ziet het maar er is geen interactie. Nee, dat is het nieuwe. Van. Dus nu heb je echt interactie dat je met iemand kan praten. Dus die moet inspelen op wat iemand dan zegt. En dat maakt het heel moeilijk. Maar voor ons ook leuk. Dus nu kan de therapeut nog meeluisteren. Elke keer een mogelijkheid van opties krijgen. Van nou, nou, dit is een geschikt moment om dit en dit te zeggen. En als dan de persoon weer wat anders zegt, dan stappen we daar weer op verder. Dus het is een heel dynamisch, interactief geheel wat we nu hebben gemaakt. Je gaat solliciteren in een restaurant voor de functie medewerker in de bediening. Nou, dat lijkt me ook een leuke. Oh, Rebecca, daar is uh, die meneer. Goedemiddag. Oh, dat is wel een leuke, die meneer de Vries. Hallo, welkom. Ik ben Vincent de Vries. Hallo, dankjewel. Ik ben uh, Rebecca de Smit. Je zit dan echt in een restaurant, hè? <laughs> en op de achtergrond zit iemand te eten. Daar zit nog een mevrouw. Ze hebben er alles aan gedaan om het zo echt mogelijk te maken. Ja, inderdaad. Je voelt je net alsof je overal bekeken wordt... en echt je best moet doen voor deze sollicitatie. Wat het leuke ook nog is, is dat je dit als therapeut kunt oefenen met je patiënt op ja. afstand. Ja. En Het einddoel van dit project, want dan zijn we een paar jaar verder... is dat we mensen thuis willen gaan behandelen met zo'n uh, HMD-bril op... en dat we ze dan van, van afstand vanaf hier gewoon thuis kunnen behandelen. Het NLS Radio 1 Sport. Voetbal Johan Kruijf is niet van plan op te stappen als commissaris van Ajax. Zijn positie lijkt moeilijk houdbaar. Nu uit een uitgelekte brief is gebleken dat zijn relatie met de overige vier commissarissen bij Ajax verre van goed is. Gezeur vindt Kruijf. en aan opstappen denkt hij voorlopig nog niet. Nou, ik hou helemaal niet van het gezeur. Ik hou niet van raad van commissarissen, überhaupt niet. Want zo ben ik niet en dan ben ik ook, uh, dat, dat is eigenlijk niks voor mij. Maar goed. De club heeft toen gevraagd of ik erin wilde zitten. Goed, dan ga ik erin zitten. Het is niet zo dat ik, dat ik daarmee sta te juichen, want het, is, het zijn allemaal geen dingen voor mij. Ja. Maar goed, ik zit erin, dus ik zal het moeten doen. Dat gaat allemaal niet van harte. Maar goed, Kruif blijft. Hij herkent wel dat het niet goed gaat tussen hem en die andere commissarissen. En daarom is er door de ledenraad een verzoeningscommissie... onder leiding van Keën Molenaar aangesteld... die de verhoudingen moet verbeteren. Gisteravond sprak die commissie met Kruif en eergisteren al met die andere vier commissarissen. Nou, volgens Molenaar ziet het er goed uit. Jazeker. Dat uh, gaat helemaal goed komen. Het is zo dat uh, dat was erg leuk vanavond. Want uh, toen we binnenkwamen zat Johan daar omringd met alle andere Ajax-couriveeën. Dus alle blauwe trainingspakken, alle trainers, hè, alle oudspelers. Dus dat was een geweldig gezicht om te zien. Johan zat in zijn knollentuin en uh, het gesprek wat we vervolgens met Johan gehad hebben... gebeurde ook op een uh, hele vriendelijke, aangename uh, wijze. Dus uh, wij hebben inderdaad uh, goede hoop dat het allemaal goed gaat komen. Nou, daar gaan we er maar vanuit. Van Ajax naar Feyenoord dan. Die ploeg is in de derde ronde van het bekertoernooi verrassend uitgeschakeld. De Rotterdamse nummer 4 van de Eredivisie verloor in Deventer met 2-1 van Goed Eagles. Die ploeg staat 12e in de Jupiler League. Feyenoordcoach Ronald Koeman is teleurgesteld. Voor dit elftal zijn dit type wedstrijden veel moeilijker dan een wedstrijd tegen Ajax. En, uh, je beoordeelt spelers niet alleen maar op een wedstrijd van Ajax. maar met name op dit soort wedstrijden. Want, want ik vind dat motivatie niet moet komen van een, uh, van een tegenstander. Dat moet je zelf brengen. Nou, en dat was in allerlei opzichten. Was dat, uh, een aantal procent minder. Nou ja, als dan een aantal bepalende momenten in de wedstrijd tegen zitten en tegen zijn, dan kun je verliezen. Dit is wel een teleurstelling omdat je in de beker verder wil, het gebeurt niet, maar het is een raar fenomeen. En nogmaals, hoef je niet naar anderen kijken die daar ook de dupe van zijn, maar wij zijn dat zelf. Nou, en dat is wel heel pijnlijk. AZ redde het wel, al was het met moeite. De Okmaarders wonnen pas na verlenging bij FC Dordrecht. Na 90 minuten stond het 2-2. In de eerste verlenging maakte maar de winnende 3-2 voor AZ. De trainer Gertjan Verbeek vond het allemaal zo slecht nog niet. Alleen de manier waarop zijn team in 2 minuten een 2-0 voorsprang weg gaf. Ja, nou ja die, die eerste goal dat vond ik dat we wat te diep stonden. Uh, uh, dus niet, niet ver genoeg van de goal af. En, uh, ja, en ik viergeef, gaat onder de bal door die Leano Wasserman binnen doorkomen. De man reageert niet. Nou ja, er zijn drie, drie, drie, drie dingen die fout gaan. En, uh, en de tweede golf vlak erachteraan. Dat is eigenlijk het enige moment in de hele wedstrijd... waarin wij, uh, waarin wij niet goed stonden. Waarin de restverdediging niet goed stond. Waarin we een verkeerde keuze maken door in te stappen. En die ronde zijn goed af. Nou ja, als we op deze manier de finale halen... En dan, uh, dan vind ik het prima. NEC staat ook in de volgende ronde. De Nijmeegse ploeg won dankzij een goal van Barissa met 1-0 van Vodendam. Nou, inmiddels is er ook wel weer geloot voor de volgende speelronde. Die is in december. Opvallendste wedstrijden zijn Ajax tegen AZ en FC Twente tegen PSV. Radio 1, het NOS Journaal. Het is half zeven. Liesla Thomas, goeiemorgen. Goedemorgen. De Tweede Kamer heeft nog geen besluit genomen... over uitzetting van de Angolese asielzoeker Mauro. Binnen het CDA ontstond oneenigheid. De Kamerleden Vernier en Koppenjan willen dat Mauro toch in Nederland blijft. Daarop besloten de oppositiepartijen om verschillende moties aan te houden tot dinsdag. Alle ogen zijn nu gericht op het CDA-congres van morgen. In Turkije is ruim 100 uur na de aardbeving nog een jongen van 13 gered. Hij was bij bewustzijn toen hij in de stad Ersis onder het puin werd vandaan werd gehaald. Hoe het met hem gaat is onduidelijk. Tot nu toe zijn 550 doden geborgen. Arme kinderen zijn in twee jaar tijd nauwelijks meer gaan sporten... terwijl de overheid daarvoor wel 80 miljoen euro extra heeft uitgetrokken. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau... is de houding van de ouders tegenover sport erg belangrijk. Ook weten die vaak niet dat er bij de gemeente een potje voor is. En in Bremen zijn bij een ongeluk met een kermisattractie... negen gewonden gevallen. Een gondel van een octopus raakte los en botste tegen een snoepkraam. Een van de negen gewonden is in levensgevaar. En tot zover de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Vandaag is er een wisseling van bewolking en zon. Over het noordwesten van het land trekken wolkenvelden... en is er weinig ruimte voor de zon. Tijdelijk is de bewolking dik genoeg voor een klein beetje regen. In de rest van het land blijft het droog en wisselen wolkenvelden... en zonnige perioden elkaar af. Er staat een zwakke tot hooguit matige wind uit het zuiden tot zuidwesten... en de temperatuur stijgt naar 14 graden in Groningen... en 17 of 18 graden in het zuiden van het land. Vanavond klaart het in het noordwesten op... en de temperatuur daalt komende nacht naar een graad of 8. Morgen komen in ochtend op verschillende plaatsen mistbanken voor. Daarna breekt de zon door en is het wisselend bewolkt. Het wordt morgen ongeveer 16 graden. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met een file op de A15 richting Europoort. Daar staat tussen rotterdam IJsselmonde en Krompetvaanplein 3 kilometer.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 Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Verlaat Bangkok zo snel mogelijk, want er komt van alle kanten water aan. Die boodschap heeft de lokale overheid voor inwoners van Bangkok. De Thaise hoofdstad krijgt het steeds moeilijker... nu duidelijk is dat het water echt niet meer tegen te houden valt. Daarom praat ik met correspondent Michel Maas. Michel, is het inderdaad zo gevaarlijk geworden inmiddels... Nou, gevaarlijk is het niet, maar het is wel beter dat mensen maken dat ze wegkomen. Omdat uh, als die stad helemaal onder water staat, dan, dan zit je vast. Dan kun je er niet meer uit. En dan ben je overgeleverd aan, uh, nou ja, aan, de, aan de spullen die je hebt kunnen hamsteren. Je kunt niks meer kopen, er is geen eten meer. Drinkwater wordt een probleem en ook de stroom die gaat dan misschien uitvallen. Dus het is echt beter om uit de stad weg te zijn als die onder water loopt. En is er iets veranderd, Michel? Is, is er nog meer regen gevallen of uh, ja, bezwijken de dijk? En de zandzakken nu gewoon weg? Nou, het is wel zo dat de dijken en de zandzakken een bezwijken zijn. en dat de grootste rivier die door de stad loopt, die, die stroomt aan alle kanten over. En het, de overstroming die is nu ook al op 10 kilometer van de, van de binnenstad genaderd. En dat is voor Bangkokse begrippen, is dat eigenlijk al in de stad. En ja, dat, dat betekent dat, uh, dat er weinig tijd meer is. Uh, gisteren heeft de regering de mensen gezegd van... Uh, neem een korte vakantie en neem die alsjeblieft buiten Bangkok. En er zijn dus al tienduizenden mensen die meteen hun familie in de auto hebben geladen... en de stad uit zijn gereden naar badplaatsen als Hua Hin en Pattaya... die een paar uur rijden verderop zijn. En nu zijn ze bezig met het inrichten van... Uh, van uh, schuilplaatsen voor vluchtelingen in negen omringende provincies... om straks een grote stroom evacuees op te vangen. Mm, hadden ze dat niet eerder moeten doen, kom, komt hij ook op niet een beetje te laat? Want half Bangkok staat al onder water, hè? Ja, te laat is misschien... Uh... Niet het woord. Ze hebben gewoon de hele tijd volgehouden... dat ze Bangkok droog zullen houden, in ieder geval het centrum. En nu op het allerlaatste moment, nu moeten ze toegeven... dat ze dat niet gaat lukken. En eigenlijk heeft de bevolking tot nu toe ook steeds geloofd... van ja, dat gaat wel voorbij, dat zal wel meevallen, het wordt niet zo erg. En nu ziet de bevolking zelf ook van... oh jee, er staat hier een meter water in mijn straat... ik ja. moet toch maar maken dat ik wegkom. Ja. Nou, hou ons op de hoogte, Michel, over die evacuaties... en het vertrek van de vele inwoners van Bangkok. Dank je wel. We gaan door naar Amerika, want de Amerikanen maken zich grote zorgen over de euro en onze economie. De Europese economie, het huis van afgevaardigden, wil nu wel eens precies weten wat de gevaren zijn voor de Verenigde Staten. Want Europa blijft nog altijd de belangrijkste handelspartner van Amerika. In het congres werd gisteren een hoorzitting gehouden over de crisis in Europa en de top van afgelopen woensdag. Correspondent Wessel de Jong moest vele sombere scenario's aanhoren. Je zwerdt de hele waarheid, niet, maar de waarheid zelf weer aan. Dank je wel. Oké. De voorzitter van de hoorzitting, Dan Burton, een republikein uit Indiana, neemt de verschillende experts die komen getuigen de etaf. De experts zijn positief over de resultaten van de laatste Eurotop. A positive sign in Europe is dat, eindelijk, na vele maanden van weigeren, de Europese leiders zich dat ze een groot probleem hebben. De Europese leiders realiseren zich tenminste dat er iets aan de hand is. Maar optimistisch over de toekomst zijn ze toch niet. De Europeanen, altijd een dag te laat en een euro te weinig. Maar goed, laten we er het beste maar van hopen. Het somberst is toch wel de Zuid-Afrikaan Desmond Lachman. Een voormalig onderdirecteur van het Internationaal Monetair Fonds. En nu lid van een belangrijke Amerikaanse denktank. Griekenland heeft volgens Lachman weinig keuze meer. Griekenland zal zijn schulden moeten afschrijven. Op de top is daar een begin mee gemaakt, maar dat is nog absoluut niet voldoende. Dus daarom zal Griekenland uit de euro moeten. Lachman denkt dat de euro in de laatste fase van zijn bestaan is. De voorzitter wordt nu somber. Van wat je allemaal zei, is het heel duidelijk dat er een lange weg voor ons is of voor de wereld. Dit probleem is niet zomaar opgelost, verzucht Burton. Lopen we zelf geen groot gevaar? Vraagt hij zich af. Uh, we hebben 2,08 triljard dollars in directe exposure en potentiële exposure naar Europa. Mijn gus, dat zijn trillionen en trillionen dollars. Dus als ze naar Zuid gaan. Amerikaanse banken hebben meer dan 2.000 miljard dollar uitstaan bij Europese banken, zegt de voorzitter van de hoorzitting. Lachman geeft weer een weinig geruststellend antwoord. If the United States has loaned money to French and German banks that are themselves exposed to Greece, Portugal and Ireland, we are exposed to Greece, Portugal and Ireland. So Amerikaanse banken hebben veel geld geleend aan Duitse en Franse banken, die op hun beurt veel geld hebben geleend aan de probleemlanden. Dus de Verenigde Staten staan bloot aan dezelfde gevaren. How we protect America? And is there anything we can do to protect America? I don't see why United States taxpayers should be putting up more money risk on that side. Wat Amerika in ieder geval niet moet doen, is Europa te hulp schieten met dollars, meent Lachman. Want dat deden zij ook niet toen wij in 2008 in de problemen zaten. De president belt dagelijks met president Sarkozy en bondskanselier Merkel. Sarkozy zou Obama hebben verteld dat hij eurobonds gaat verkopen aan de Chinezen. Wat de experts daarvan vinden, vraagt Burton. The idea that China is going to pour hundreds of billions of dollars into this investment vehicle, I regard frankly as a fantasy. Sprookjes, Chinese die Europese obligaties gaan kopen, meent een expert. Eén ding wil de voorzitter dan nog weten: Why is the stock market up 300 points plus today? Waarom heeft de beurs zo positief gereageerd op die Eurotop? Bruce. You have to understand, these trades are made by Bruce, je moet één ding goed begrijpen. Die beurshandelaren, dat zijn twintigers die te veel koffie drinken... en alleen maar de krantenkoppen lezen. <laughs> Ja, dat was misschien een lachje... maar er waren toch vooral veel zorgen in het Amerikaanse congres. Een bijdrage was dat van uh, Wessel de Jong, onze correspondent. Terug naar eigen land: Er komt een uitgebreid meetnet in Noord-Groningen... om de aardbevingen te registreren... die veroorzaakt worden door de gaswinning. Die toezegging deed de Groningse gedeputeerde Piet de V. Mesdag... gisteravond op een bewonersbijeenkomst in Loppersen. Daar werden de resultaten gepresenteerd van een groot onderzoek... naar de trillingen in de Groningse bodem. Zolang er gasgebonden wordt, moeten de bewoners rekening houden met aardbevingen. Ook boer Klarense Feitsma uit het dorpje Zeerijp. Nou, hier, hier kun je ze heel duidelijk zien. Uh, hier aan de binnenzijde, uh, is de achtergevel uh, staat los van de, van de binnenmuur. Doordat de achtergevel is, is gaan bewegen, is hij losgekomen van de binnenmuur. Er zit gewoon een paar centimeter tussen. Ja, er zijn een paar mensen. En, en achter je ook. En achter ook. Dan zijn de, de, precies bij de kozijn gaat hij recht omhoog en dan gaat hij helemaal naar dak toe. En dat ja. komt door? Door de aardbeving. Ja. Ja. Elke beving geeft een scheurtje. Een haarscheurtje. En de volgende keer is dat haarscheurtje een millimeter of een tiende millimeter groter geworden. En elke keer gebeurt dat weer. En uiteindelijk krijg je een, een nou, scheuren van uh, centimeters. Dan hoor je altijd de nam die het gas uit de grond haalt. Die betaalt heel genereus. Ja, dat zou je denken. Maar uh, dat is dus een uh, mooi verhaal. Maar dat is dus niks van waar. Nee? Want het is, vaak, uh, het is vaak plakken en knippen. En stop maar een beetje dicht. En uh, dan zien we het wel weer. En met een paar honderd euro uh, kun je succescheuren natuurlijk niet repareren. Maar dan zeggen andere mensen ook van ja, je woont hier nu eenmaal. Pech, je woont bovenop het gas. Ja, precies. Dat is nou net de crux van het verhaal. Uh, wij wonen hier bovenop het gas waar 15 miljoen mensen in Nederland profijt van hebben. En wij zitten met de schade. Is het dan niet heel reëel dat de mensen die de schade hebben ook gewoon al genereus vergoed worden? Terwijl heel Nederland daarvan leeft. Het is half acht geweest dames en heren. Ik stel voor dat we beginnen. Goedenavond allemaal, volle bak. De provincie Groningen en de gemeente Lobbersum hebben de resultaten van het onderzoek gepresenteerd aan de bevolking in een bijeenkomst in het gemeentehuis. Druk bezocht, de raadzaal was zelfs te klein. Gedeputeerde de Vrijmensdag. Mesdag, u vertelde hier dat er een uitgebreid meetnet komt om die trillingen te meten. Waarom is dat nodig? Nou, Waarom dat nodig? Is, is, Omdat je eigenlijk voor de bewoners is het ook van belang om precies te weten hoe de uh, oppervlakte van de aarde trilt. En om nou, uh, ervoor te zorgen dat er in ieder geval duidelijk is... hoe hard een woning of een gebouw heen en weer geschud heeft... tijdens zo'n trilling, is het heel erg belangrijk om ook aan de oppervlakte te meten. Het bedoeling is dan om een heel meetnet neer te leggen... zodat je inderdaad van elk vlakje zeg maar, wat in een gemeente zit... ook echt kunt, op een reële basis kunt zeggen... zo hard heeft dat heen en weer bewogen. En kun je dan ook gelijk zeggen, oké, okay, die scheur die ik nu zie, is dus te koppelen aan die beving. Want daar ging het vanavond ook een hele tijd over. Hoe bepaal je dat die scheur die je ziet ook echt komt door de aardgaswinning en de daaropvolgende aardschok? Ja, dat is een veel, dat is een veel lastigere vraag. Uh, de voorwaarde is dat je weet hoe hard het geschud heeft. Want dan kun je pas zeggen wat voor soort scheuren daardoor zouden kunnen ontstaan. Maar daarnaast spelen een stuk of dertig oorzaken kunnen een rol spelen bij scheurvormingen. En dat betekent dat wij ook hebben uitgezet bij een bureau om een methodiek, een objectieve methodiek te ontwikkelen. Om te kijken uh, hoe kun je nou op een objectieve, snelle, maar ook betrouwbare wijze vaststellen wat de oorzaken van die steurvorming is. Nou, en, en mijn uh, voordeur is ontzettend en toen heeft die meneer... Jelle van de Knoop van de Groninger Bodembeweging. U spreekt namens zo'n 150 bezorgde bewoners hier in de regio. Wat vindt u dat er nou moet gebeuren? Want de, de avond is een beetje onbevredigend als je hier ook alle, alle mensen spreekt. Wat moet er gebeuren? De naam heeft een inspanningsverplichting. Die veroorzaakt het probleem. Het mag niet zo zijn dat de heel Nederland profiteert van het aardgas... terwijl dus degenen die de boven wonen de dupe worden. Dat mag niet. Zal die discussie ooit ophouden, denkt u, over het scheuren en de relatie met... Nou, de het zou een heel leuk idee zijn om uh, bijvoorbeeld, uh, net als in het bedrijfsleven gebeurt, als je bij een nieuwe milieuwetgeving, uh, als de kosten stijgen, dan wordt het in de prijs doorberekend. Dus waarom niet de kosten die ontstaan door de winning, gewoon in de prijs van het aardgas doorrekenen? Oh, je wilt de aardgasprijs omhoog? Dat is weer één cent. Met één cent kun je alles betalen, denk ik. Nou, ze zijn er nog niet over uitgepraat. Bezorgde bewoners uit Loppersum en omgeving. We horen een bijdrage van Rienkamer. En zo in Brabant. Ruzie is er over een kerstpakket voor mensen in de bijstand. Hoort u zo meer over? Eerst naar John Sehoka. John, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Het is vrijdag. Het zal wel rustig zijn of niet? Ja, nou alleen niet in, niet in de regio Rotterdam, want de A15 naar Europort. Bij Kloopendvangplein staat drie kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstokken weer vrij. Verderop ook nog eens een keer drie kilometer bij Spijken-Nissen. En ook een ongeluk op de N57 richting Rotterdam. Daardoor staat er tussen Helpoetsluis en de aansluiting aan 15, 2 kilometer. Verwacht je nog iets bijzonders vanochtend? Nou, eigenlijk niet te verwachten. Een rustige ochtendspits, echt vrijdagochtend. Dus niet meer dan 30 kilometer file. Maar wel extra vertraging op de A76 van geleen uh, naar de Duitse grens. Dat heeft alles te maken met uh, werkzaamheden net over de grens. En deze werkzaamheden duren tot vanmiddag 12 uur. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen. De kans is klein dat er op 1 januari daadwerkelijk een nationale politie is. De Tweede Kamer houdt rekening met uitstel. Uitstel dat nadelige gevolgen voor het functioneren van de politie kan hebben. De Nationale Politie is het paradepaardje van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. Vorig jaar december beloofde hij vaart te maken met de reorganisatie van de politie. Een operatie die de politieorganisatie slagvaardiger moet maken. Een efficiënt beheer dat moet zorgen voor meer blauw op straat en minder achter het bureau. 1 januari 2012 moest de politiewet zijn aangepast en de nationale politie dus een feit zijn. Maar met nog krap twee maanden te gaan... lijkt het ondenkbaar dat opstelte dat nog gaat lukken. Ronald van Raak van de SP. Nee, dat kan niet lukken. Dat is veel te snel. We zijn nu begonnen met de behandeling in de Tweede Kamer. Dat moet goed gebeuren. Het moet ook nog door de Eerste Kamer. En als je zegt 1 januari, dan is dat het organiseren van teleurstelling. Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Opstelt roept altijd orde op zaken stellen... maar uh, schijnbaar lukt hem niet om zijn eigen afspraken na te komen... en dit wetsvoorstel voor 1 januari door de Kamer te krijgen. Hoe komt dat? Uh, ik denk dat hij uh, zich een beetje vergist heeft... in hoeveel uh, tijd en werk het kost om een zorgvuldige manier te doen. En ook regeringspartij VVD houdt rekening met uitstel. Janine Hennis Plasgaard. Vanuit de minister en vanuit onszelf wordt er alles uh, aan gedaan. Ik werd gisteren iets wat gealarmeerd omdat de Griffie aangaf... dat de plenaire agenda van de Tweede Kamer bomvol zit... en dat er maar weinig beweging in zit. Uh, dus aan ons is schone taak om uh, een plekje te creëren... en ervoor te zorgen dat we het wel voor de kerst door die Kamer heen krijgen. De vorming van de nationale politie is de grootste reorganisatie... sinds begin jaren negentig. De huidige 26 regio's met grote zelfstandigheid worden teruggebracht tot 10 met daarboven een echte blauwe baas, een landelijk korpschef die direct onder de minister valt. Zo'n ingrijpende stelselwijziging vergt tijd. Ronald van Raak van de SP. Omdat het een hele nieuwe inrichting is van de politie in Nederland. Met hele grote gevolgen. En in het verleden zijn er te veel beslissingen over de politie genomen... die tot hele nare toestanden hebben geleid. Waardoor de ICT-projecten slecht zijn. Waardoor er heel veel bureaucratie is. Waardoor er te weinig agents op straat zijn. We kunnen het maar één keer goed regelen en dat moeten we nu doen. Maar volgens Jos Kuntjuris van het CDA moet het wel lukken voor 1 januari. Nou ja, Kijk, als we 1 januari niet halen... Dan heb ik liever een goede wet en, en dan beginnen we één week verder. Maar dat zal de discussie niet zijn. Want we moeten met deze nationale politie natuurlijk jaren verder. En het zal het niet komen op die ene week of twee weken. Maar nogmaals, ik heb geen signalen om aan te nemen dat we 1 januari niet halen. De oppositie houdt rekening met een vertraging van zeker een half jaar. En dat terwijl de politieorganisatie onder grote druk is gezet... om per 1 januari aan de slag te gaan. De landelijke korpschef Gerard Bouwman is al benoemd... evenals de kwartiermakers voor de tien politieregio's. Uitstel van de nationale politie is nadelig. Adje Kuiken van de P van de A. Kijk, het lijkt me heel erg frustrerend voor de mensen die er nu al heel erg mee bezig zijn. dat het allemaal lang gaat duren. Dus demotiverend. Maar belangrijk ook dat heel veel goede mensen nu helemaal in de organisatie zitten. in plaats dat ze moeten doen. Uh, criminelen vangen. Want daar worden ze nu van afgehouden, afgehouden van hun werk. En ook Janine Helles-Plasgaard ziet eventuele vertraging met ledenogen aan. eindloze vertraging moeten we echt niet willen. Uh, dat, dat zet opsporing en handhaving onder druk. De politieorganisatie zal daar last van hebben. Ze zullen dan de hele tijd in het ongewisse blijven. over wat nu precies de gevolgen zijn voor de uh, politieorganisatie, dat moeten we echt vermijden. En uh, daarom zegt de VVD tempo hoog houden en alles op alles zetten... om het per 1 januari 2012 geregeld te hebben. Het ministerie van Veiligheid en Justitie laat ook weten... goede hoop te hebben dat het allemaal nog lukt. Mm. Politiek verslaggever Michiel Breedveld... over het mogelijke uitstel dus van de nationale politie. Het is 13 minuten voor zeven. Ik durf het eigenlijk niet. Mark-Robin Visser... Onze eigen rattenvanger Durf, van het Radio 1-journaal. Gelukkig ben ik op afstand. Echt waar? Vind je het zo eng, Lara? Ja, ik vind, ja vind ik eng. Ik vind het enge beest. Heeft, dat te, maken, heeft dat te maken met um, reële angst, eigenlijk? Of, of he, heeft de rat een imagoprobleem? Ja, dat, God, dat weet ik niet, Lara. Wat moet, wat moet ik daar nog op zeggen? Ik heb er een in mijn hand. Niet waar. Maar deze is niet echt. Oh. Deze, ja, nee echt. Ik heb een heel schattig plusje ratje heb ik in mijn hand van, uh, van meneer Berends. Die heeft namelijk een bedrijf. Hij doet in ongediertebestrijding. En dit is uh, zijn promotiemateriaal. Ja, Zo'n schattig beestje, maar ja, u maakt ze dood. Ja, uh, wat ongedierte is, dat, uh, dat moeten we inderdaad ook maken. Maar, maar kijk nou, zo is hij toch heel leuk. Zo is die hartstikke leuk. Daarom zijn ze ook in tammenuitvoering en kun je ze in een kooitje houden thuis. Oké, okay. dit, dit, dit noemen we dan maar een rat de, Deze plusje. Ja. Uh, dit is een bruine. Daar, daar, daar hebben we het nu over, hè? over de bruine rat. De bruine rat, inderdaad. Daar is alsof... iets mee. Ja, daar hebben we op dit moment uh, ja, we dreigen daar problemen mee te komen. Merkt u dat ook in uw uh, bedrijf? Nee, ik zelf heb daar nog niet direct uh, last van. Ik, uh, ik, ik, ja, ik kan ze nog prima bestrijden. Dat gaat nog heel goed. De staatssecretaris, meneer Asma, die maakt zich uh, zorgen over uh, de ontwikkeling van de rat. En die vertelt dat er steeds meer resistentie onder die beesten uh, gevonden wordt. Bijna 40% van de bruine rat schijnt resistent te zijn voor gif. Wat voor gif gebruikt u eigenlijk? Uh, er is op dit moment uh, voor de bestrijding van bruine ratten... maar één toegelaten middel in Nederland om buitenshuis toe te mogen passen. Met de ah, werkzame stof Broma Dialon heet dat. Ja. En uh, ja, dat, er zijn geen middelen die wij dus buitenshuis toe mogen passen. Behalve dat middel? Behalve dat middel. Dus ja. op het moment dat er minder gevoeligheid of resistentie voor dit middel is... Ja, dan heb je eigenlijk al een probleem. Een probleem. Zeg, u heeft hier uh, in uw huis even op de vloer wat dingen uitgestald. Vertelt u eens eventjes, wat hebben we hier allemaal staan? Laat eens wat zien. We hebben hier uh, diverse modellen voerkisten. Dit doen. is zo'n kistje wat je wel buiten ziet staan. Oh god, ik maak hem nu alweer kapot. Nee hoor, dat, uh, dit is een hele stevige metalen kist. Die, die krijgt u niet kapot. Die dit is met... voor buiten? Dit is echt voor buiten. Er, uh, zit met de sleutel uh, is afgesloten, zodat ja. kinderen er niet bij kunnen komen. Ja, en uh, dit is dan een houten kist. Die uh, die kunnen we ook binnenshuis uh, ja. toepassen. En o, dus. dat, daar doet u dus allemaal dat gif in, die ene stof die u mag gebruiken? Ja, dit is echt, als je dus direct uh, wel met gif, uh, wat dus eigenlijk niet uh, gewenst is... Uh, gelijk zou beginnen, uiteraard, gaan we eerst kijken uh, waar het probleem vandaan komt. Of we misschien wat gaten dicht kunnen maken. Of er rioolproblemen zijn, want daar komen de meeste ratten vaak toch vandaan. Ja. En dan, uh, ja, als je dat verhelpt, ben je vaak al van het probleem af. Het is wat. Ik zie ook nog allemaal klemmen staan. Daar gaan we straks naar 7 en 7 over praten, want gif is één oplossing. Maar er zijn ook andere manieren. Ja, zeer zeker. Wering is de allerbelangrijkste. Tot straks bij de rattenvanger van Leersum. Oké, okay. tot straks. Uh, negen minuten voor zeven. Drie jaar lang kregen ze een kerstparket van de gemeente Gemert-Bakel in Brabant. Inwoners met een bijstandsuitkering. Maar regels uit Den Haag bepalen dat dat niet meer mag. We gaan naar wethouder Jan Bevers. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens meneer Bevers, waarom mag dat niet meer? Nou, dat in de wettenwerkenbijstand uh, artikel 35 staat dat je individu moet bepalen dat, uh, ja, dat je moet vaststellen dat iemand een kerstpakket nodig heeft. en Dus, dus je mag geen algemene uh, regel of geen algemeen kerstpakket verstrekken omdat dat dan niet individueel bepaald is. Hm. Of iemand dat ook nodig is. Dus als u dat individueel zou bepalen, dan zou het wel mogen? is dat hier een, een Dat, dat betekent ja, die... dat je voor 305 tot 400 mensen allemaal apart moet gaan bekijken waarom iemand wel of waarom iemand niet een kerstpakket nodig heeft. Nou, dan, bent u, uh, ja, dan zijn we zoveel tijd en geld kwijt dat het ja. veel malen kostbaarder dan het kerstpakket uiteindelijk kost. Ja, dat zou dan uiteindelijk een formuliertje worden of zo wat ingevuld moet worden. Ja, er is dus, dus onderzoek erbij. Je houdt tot een half uur tot een uur per persoon kwijt. Nou, dan even uit. Dan zit je gauw tussen de 15.000 en 20.000 euro. Wat je alleen kwijt bent om, te, om vast te stellen of iemand een kerstpakket nodig heeft. Ja, dus nou, dat, gaat dat, u, dat gaat u niet meer doen? Nee, nee het kerstpakket uiteindelijk kost 13.000 euro als je ze voor allemaal... Uh, Ongeveer van 30 euro per stuk verstrekt. Ja, dus dan ben je veel meer geld kwijt aan het onderzoek dan wat het kerstpakket kost. Hmm. Waarom heeft de gemeente drie jaar geleden eigenlijk uh, besloten en ingevoerd dat uitkeringsgerichten in aanmerking komen voor zo'n kerstpakket? Nou, wij, wij hebben in ons bestand uh, veel mensen die al heel lang in de uitkering zitten, waar weinig perspectief is om uiteindelijk aan werk te komen. Aan niveau aan ieder geval betaald werk. En we willen ook graag iedereen uh, ook het gevoel geven dat ze ook in de samenleving erbij horen. Veel mensen die bij het bedrijf werken krijgen met kerst altijd een kerstpakket. Ja. Als een soort waardering vanuit hun werkgeversrol. Nou, wij zijn ook werkgever voor de mensen die bij ons in de bijstandsuitkering zitten. En ook het idee van, uh, mensen het gevoel geven, je hoort erbij. Je bent, we nemen je serieus. Maar ook, uh, we verlangen ook wat van je. We, we willen ook graag dat je een, een, een, wat voor de samenleving doet. Want mensen die bij ons uitkering aanvragen, moet eigenlijk vrij snel nou, ook aan de slag. In het kader van vrijwilligerswerk of sociale activering. Ja. Dus wij vragen heus wel wat terug van mensen. Maar ja, u beschouwt zichzelf een beetje als werkgever, maar dat bent u natuurlijk niet. En zo'n kerstpakket is, nou ja, de mensen zijn, die mensen werken toch niet? Nou, wij bestrekken wel uh, een, zeg maar, een bedrag wat ze per maand natuurlijk uh, krijgen om van te kunnen leven. Ja, maar ze doen zijn. er niks voor. Jawel, De weten ze uh, vrijwilligerswerk of zit in de sociale activering of zit in een voortraject om okay. uiteindelijk betaald werk te kunnen krijgen. Ja. Nou, veel mensen die heel ver van de arbeidsmarkt afstaan... is dat een ja, heel moeilijk en een lastig verhaal. Dat hebben we ook mogen ervaren. En juist met kerst is het juist belangrijk om mensen ook het gevoel te geven... je hoort erbij. Je, bent ook, eh, je hoort bij de samenleving. En je bent niet alleen maar een profiteur die een uitkering krijgt. en, verder, en verder, nee, Precies. En, ja, je niks. Wat gaat u nu doen, meneer Bevers? Gaat u een kerstpakket-guerria voeren of uh, legt u zich de meneer? Nou, vanuit de gemeente mogen wij uh, helemaal niks doen. Dat vind ik echt heel triest. Maar wij pro proberen op een andere manier, maar uh, bu buiten de gemeente, om te kijken of binnen, de, binnen het dorp, via het bedrijfsleven of andere wegen, toch iets kunnen bedenken. Dat de, kinderen met, of, dat de mensen met kerst toch een kerstpakket kunnen krijgen. Goed. Maar niet, uh, niet op kosten van de gemeente. Nee, dat is duidelijk. Wethouder Jan Bevers, dank u wel. Graag gedaan. Daar. Het NOS Radio 1 Journaal. De ochtendkrant. Goedemorgen, Gert Kluk bij me. Ja, goedemorgen. De ochtendkranten. Nou, naast al het nieuws over het Kamerdebat rond Mauro... domineert de Europese top van gisteren nog steeds de kranten. De AD zegt in het commentaar dat het akkoord over de aanpak... van de Europese schuldencrisis nog geen reden tot juichen is. Dat de financiële markten positief reageerden is geen graadmeter. Dat deden ze na de vorige eurotoppen ook. En telkens bleken de afspraken niet voldoende. Trouwkopt euro gered, ja of nee? En belicht in een groot artikel beide kanten van het verhaal. En volgens de krant... Geen eenduidig antwoord op de vraag, voorzichtige conclusie... de euro is zeker nog niet gered, maar het crisispakket biedt wel nieuwe hoop. Volle tankcadeau bij het vangen van een benzinedief, kop de Telegraaf. Dat is een plan van de onafhankelijke pomphouders. De eerste ontvangers van de beloning zijn de automobilisten... die afgelopen woensdag in de avond een auto met benzinedieven klemreden op de A6. Vier brandweermannen wisten de dieven uiteindelijk tot stoppen te dwingen... en kunnen dus straks gratis Met de opstelten van justitie wil inbrekers en vandalen... veel sneller straffen dan nu gebeurt. En dat moet ook nog een zonder tussenkomst van een rechter gebeuren, staat in het AD. Verder moeten politiemensen en officieren van justitie meer buiten kantooruren werken. Nu duurt het gemiddeld acht tot negen maanden voor een winkeldiefstal, inbraak of vernieling wordt bestraft. Opstelten wil dat terugdringen naar een maand. Het Nederlands Dagblad kondigt een oproep aan van de protestantse kerkleiders... om zo snel mogelijk en onvoorwaardelijk herstel te zoeken van de eenheid met de Rooms-Katholieke Kerk die opmerkelijke en dringende oproep komt van theoloog Bram van de Beek. De misstanden waar de reformatie tegen protesteerde... zijn volgens hem goeddeels opgeruimd. Nou, als de Rooms-Katholieke kerk er in de 16e eeuw zo had uitgezien als nu... was de reformatie er nooit gekomen, al dus van Beek. De commissie die de integriteit van Defensie heeft onderzocht... naar aanleiding van meldingen over diefstal, intimidatie en zelfverrijking... heeft niet met klokkenluiders gepraat, schrijft de Volkskrant. De klokkenluiders hadden de misstanden aan het licht gebracht... bij een onderdeel van Defensie dat software voor wapensystemen ontwikkelde... De klokkenluiders zijn verbijsterd dat ze niet zijn gehoord door de commissie voorzitter-generaal-buitendienst Kees de Veer laat in de reactie weten... dat het niet de taak was van zijn commissie zich te buigen... over wat hij noemt individuele zaken. En wie speelt er het eerst zijn 51ste show in Ahoy? Frans Bauer of Lee Towers? Het AD heeft het antwoord. In Bespelersklassement van Ahoy stond Lee Towers... met zijn 50 concerten stijf bovenaan. Frans Bauer gaat door dit weekend daaroverheen... terwijl Lee Towers er dinsdag pas speelt. Beide artiesten halen herinneringen op aan hun concerten in Ahoy. Lee Towers concludeert... In de de krant. Ahoy grijpt je bij de strot. En ook Bauer deelt die ervaring. Ik sta weer te trillen op mijn benen. Tot zover het krantenoverzicht. Zo dadelijk na het journaal. Gert Kluik, dankjewel. Van 7 uur wordt natuurlijk het laatste nieuws over Mauro. En wij praten daarover verder. Straks uh, heb ik de hoofdrolspelers voor u. En ik spreek een CDA-lid uit het gewest Drenthe. Want die heeft al een motie klaar liggen voor dat partijcongres. Het verhitte, alvast verhitte partijcongres van morgen. Het CDA-congres. Gaan we het zo over hebben.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 Dit is Radio 1.